...met het nos -journaal. De Amerikaanse president Trump stelt de handelstarieven die hij wilde invoeren tegen de EU uit tot 9 juli. Hij wil de tijd gebruiken om naar eigen zeggen een goede deal te sluiten met de EU. De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, zegt dat ze tot 9 juli ook de tijd nodig zullen hebben... ...om een handelsakkoord te kunnen bereiken met de VS...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 Opnieuw een Russische dronaanval op Oekraïne. De afgelopen avond ging in het noorden, oosten en zuiden het luchtalarm af. Oekraïne zegt dat onder meer havenstad Odessa is aangevallen. De afgelopen weekend heeft Rusland s'nachts ook al grote aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Gisteren vielen daarbij 12 doden en bijna 80 gewonden. In Emmen is de brandweer nog druk bezig met een grote brand. Die brak afgelopen avond uit in een berg afval bij een metaalverwerkingsbedrijf. Er komen flinke rookbolken bij vrij. De brandweer had daarom een nl alertje verstuurd naar de omgeving. Omwonenden van het bedrijf in Emmen werden geadviseerd om ramen en deuren te sluiten en uit de rook te blijven. De brandweer denkt nog enige tijd bezig te zijn met plussen in Emmen. Het weer. Het is vannacht op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 10. Morgen blijft het ook voor een groot deel van de dag droog. Er valt wel een enkele bui nog, maar er is ook af en toe zon en het wordt in de middag zo'n 17 graden.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 Het 106 FM 106.9 FM.